De conservatieve burgemeester van Teheran ligt tweede met maar 15 procent. De opkomst was hoog, 80 procent. Rouhani is de minst conservatieve van de zes presidentskandidaten. Hij wil een betere relatie met het Westen en wat meer vrijheden voor de bevolking. Internetbedrijf Google wil 30 ballonnen in de stratosfeer brengen. Doel van het project is om miljoenen extra mensen toegang te geven tot het internet. Het project zit nog in een experimentele fase. Twee op de drie mensen hebben nog geen of beperkte toegang tot het internet. Dat heeft onder meer te maken met de problemen van het aanleggen van internet in bergachtige gebieden. De eerste ballonnen worden opgelaten in Nieuw-Zeeland... waar 50 mensen de gloednieuwe internetverbinding gaan testen. Het weer vanmiddag geregeld. Zon aan zee staat een stevige wind. Middagtemperatuur 16 tot 20 graden. Vanavond in het noorden kans op een bui. Morgen zonnig, met wat bewolking. Het wordt dan 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. AMB-verkeersinformatie. Veel vertraging op de A7 vanuit Amsterdam naar de Afsluitdijk. Tussen Purmerend Noord en Avenhoorn staat 10 kilometer. Er zijn daar werkzaamheden. Er heeft zo'n kwartier vertraging die file. Verkeer vanuit Amsterdam naar Friesland... kan daarom het beste kiezen voor de route via Almere en Lelystad. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar staat 5 kilometer door werkzaamheden... tussen Oudekerk aan de Amstel en Aalsmeer. En er zijn ook werkzaamheden op de A12 richting Den Haag... tussen de Meer en Woerden, daarom 4 kilometer. Verkeer vanuit Utrecht naar Rotterdam... Kan beter omrijden via Gorkum. Nog steeds druk richting Volkel. De luchtmachtdagen zijn daar bezig. Op de N277 vanuit Ravenstein staat daarom tussen het Dorp Zeeland en Odilia Peel 5 kilometer. De volgende boodschappen bevat informatie over economy servers voor oudere Volkswagen, zoals vaste lage onderhoudsprijzen en 20% korting op reparaties, waarmee u flink wat voordeel krijgt bij je volkswagen -dierder.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 Met Economy Service wordt uw Volkswagen dus bovendien gratis APK gekeurd, krijgt u twee jaar garantie op reparaties en gratis per Hulp in Europa. Dit is Radio 1. Tros Auto Show. Met Carlo Bransen en Henry Stolwijk. En Henry Stolwijk, ja. Ja, ja, ik ben er. Jij Zij valt in voor Bas. Ja. Bas die niet twittert. Voor Bas de twitterers die... onder ons. Nee, dus Bas, Bas weet het ook niet waarschijnlijk. Dat jij invalt? Ja. Nee, Bas die zit op dit moment in zijn, uh, in zijn Porsche 912 uit 1966... waar hij zo trots op is. Ja. Moet ook wel hoor, gezien al het geld wat hij erin heeft gestoken. Maar ja. in ieder geval daar is hij zo trots op. En deze is nu een ritje aan het rijden door Europa. Gewoon een klein ritje. Ja, met een aantal andere Porsche... Uh, bezitters. Maar hij komt terug. Ik, ik vermoed het wel. Alhoewel, je weet het natuurlijk nooit hè, op dit soort dingen. Voor het weten gaat het helemaal mis. Ja. Uh, welkom, uh, luisteraars, bij Tros Auto Show. Het autoprogramma op Radio 1. Dat kunnen wij gewoon zeggen, want het is ook het enige autoprogramma op Radio 1. Ja. Overigens, autoprogramma, hè? niet autoprogramma. Ik zeg heel goed auto. Autoprogramma. Jos ook, autoprogramma. Maar Stel je zo voor autoprogramma. Uh, mijn naam is Carlo Brandsen. Ik ben hoofdredacteur van Carros Magazine. En naast mij, dus, u hoorde hem net al even. Henry Stolwijk, vaker invaller geweest voor Bas. Ja. En um, ja, te gast, no, ik werd, noemde hem net al eventjes, Jos Sanders van Inalfa Roof Systems uit Venraai. Een van de allergrootste ter wereld als het gaat om open daken en alles wat daarmee samenhangt. Dat klopt. Dat gaat dadelijk met een mooie Limburgse tongval, ga je vertellen. Daar hoor je nog niet van. Nee, <laughs> nee, dat komt, komt zo wel. Ah, dat gaat beter. Ja, Maar het is natuurlijk zo dat wij we weliswaar geen auto-industrie maar we hebben wel een hele belangrijke toeleveringsbedrijven uh, uh, uh, voor de auto-industrie. En daar is Inalfa Roof Systems een van, volgens mij een van de allergrootste. van de wereld. Ja, grootste. ja dat klopt. Ja, zij hebben het trots. En erg succesvol op het moment. Dus. Ja, maar misschien is het ook leuk om even te zeggen dat er nog een succesvol Nederlands bedrijf is. Wij domineerden de markt op dat gebied. Nou, de, andere, de andere twee concurrenten van ons zijn voornamelijk Duitse bedrijven. Wij zijn het enige Nederlandse bedrijf. Oh. Dat zien we zelf ook als een uh, onderscheidende factor. Natuurlijk, hier wel kwaliteit. We, ja, nou, <laughs> ook onze benadering en de, de manier hoe we met mensen omgaan. Uh, wij lossen problemen graag op met een lach. We uh, werken naar een oplossing. Oké, okay. oké. Okay. Okay. Okay. <laughs> Mooi. Dus als ze een dak lekt, dan lach je en dan zeg je: we los het op. Mijn ja, ja, Duitsers het. die lekker gewoon nooit. Nee, nee, maar nee eh, het is flauw. Het lekken van daken is wel een achterhaalprobleem. Nee, okay. ik, ik, ik, ik weet het. Ik ben nog uit de oude tijd dat schuifdaken altijd lekten. Ja, dat klopt. Maar dat en? heeft ook een beetje te maken met het feit dat jij een Nederlander bent en ja. onze belastingsystematiek. Aaf uh, zijn altijd erg groot geweest, omdat ze dan niet hoorden bij de bijtelling van, oh, van de, de fabrieksdaken Konden er ook wat van, uh, meneer Jos. Nou, daar komen we dan zo wel even over gaan spraken. <laughs> ja. Maar was vroeger, het wordt was heel vroeger. gezellig. Ja. Ja. Nee, dat was heel vroeger. Oh. En je moet die Limburgers altijd even scherp zetten hè, om, om, altijd, te, om het beste uit ze te halen. Ja. Ja. Um, ook het nieuws, Henry. Wij, ja. wij hebben even tijd voor nieuws en dan gaan we zo waar over naar een ongetwijfeld relatie van meneer Sanders. Uh, Lex Kersenmakers, de gro een van de grote bazen van, uh, van Volvo. Maar Nederlanders, eerst even ja. een paar nieuwtjes, Henry, om uh, nou, op te warmen. Eén nou, nieuwtje wil ik toch even melden. Als Saap liefhebben volg ik alles rondom Saap. En deze week stond Victor Muller weer eens in de schijnwerpers. Ja. Hij heeft een rechtszaak verloren. Hij dacht drie miljard te vangen van General Motors. De rechter was in een kwartier met hem klaar. Dat gaat niet door. Nou, dat is nou eenmaal zo. Intussen gebeurt er nog veel meer. Want Victor Muller had banden met uh, bankers Snoras. Dat was een Russische Let uh, bank. Letland, Rusland. Daar zat Vladimir Antof weer achter. Dat was de financier. En wat blijkt hij in zijn kelder te hebben staan? Twee hele mooie schraapsen. Nee, spijkers. Oh, spijkers? Ja, C8 laviolet. Jij weet hoe ze eruit zien. Ja, mag. ja Met zo'n frietsnijder op het dak. He. Ja, ja, ja, ja. Nou, die, die worden nu via een online veiling verkocht. Want er zijn nog steeds mensen die proberen uit de hele rit van faillissementen. die rond saap en bankersnorras hangt. Nee, spijkers niet failliet. Nee, dat is waar. Bankers nou, dat ze hangt, proberen nog mensen geld te verdienen. Het blijft boeiend hoe die muller toch steeds weer in het nieuws weet te komen. En, hij... en, en ondertussen woont hij heerlijk op Mallorca of Tenerife ja. geloof ik. En, en vliegt hij af en toe naar Amerika We horen we er niet door. <laughs> Zo ja. Maar, maar Victor weer... Muller, uh, die kennen we allemaal als iemand die nooit opgeeft. Dus nee. die heeft vermoedelijk alweer allerlei uh, hoge beroepen aangetekend... en dan liefst voor rechtbanken niet in Detroit. Want dat, nee. had, dat had hij natuurlijk wel een beetje tegen, hè? Ja, ik weet niet of je dat zo mag zeggen, met zo'n rechtschapen rechtssysteem... als de Verenigde Staten hanteren. <laughs> ja. maar oké. Okay. Hij heeft wel gezegd dat hij nadenkt over hoger beroep. Ja. Dus ik denk dat, hij, dat het afhangt van zijn advocaten. Gaat ja, afwachter. het blijft een, een boeiende man. Zullen we eerst naar les ja. gaan, dan zal ik nog één nieuw, Nee, doen. nog één nieuwtje. Oké, okay. nou, deze week heb ik kennis gemaakt met een auto waar je niet heel, van, van een merk... waar je niet heel veel van hoort, Suzuki SX-4... Ik zie jou blij kijken. Ja. ja. ja. Als je, no, no, uh, hey, noem Suzuki. Mijn dag is goed. Ja, nou, dat wordt niet heel veel. Bestaan ze nog? Oh, er was Daihatsu wat weg is gegaan. Oh. Oh. ja. Suzuki bestaat. Je hoort er niet veel van. Niet veel van. Groot en kleine auto's. Dat zijn ze. Maar ze komen nu met een nieuwe SX4. Crossover. Dat hoort in deze tijd. Hè. Het enige segment waar nog echt groeit. Maar zij komen met een grote crossover. Waar Tuurlijk. iedereen naar kleine crossover gaat. Dat dus is weer grappig. Je ja. merkt van de kleine Ontzettend auto's. Ze gaan naar de grote crossover. Ik zie jou lachen. Degelijke uh, auto. Niet echt bijzonder in uitvoering, maar zoals het op zijn Japans is. Degelijk en betrouwbaar. Komt met twee motoren. Leverbaar in de tweede helft van dit jaar, september. Vanaf 17.000, 18 18.000 euro. Hij gaat nou kapot. Volgens mij rijden Suzuki's van derde jaar terug nog rond. Volgens mij is dat jammer. Maar ja. dat zijn geen leuke mensen. Ja. Ze, uh, gaan, uh, dankjewel, we komen zo nog even terug met het uh, met nieuws. Maar we gaan over naar Lex Kersenmakers. Nou, ik mag toch wel zeggen, een van de topmannen van Volvo in Zweden en omstreken. Uh, tegenwoordig met hevige Chinese banden, ook nog eens een keer. Want Volvo is inmiddels Chinese eigendom. Ja. En uh, Lex die heeft zich de laatste tijd zwaar bezig gehouden... met, uh, ja, laat ik het zo zeggen, auto's die mij niet heel erg kunnen boeien. Lex, wat, doe, wat ben je toch mee bezig, man? Goedemiddag Carlo. Ja, ik, ja, wij zijn met hele interessante projecten bezig. Ja, interessant maar niet leuk. Dat, uh, ja, auto, autonoom rijden heet dat. Ja. En dat, uh, dat wil zeggen dat je in een treintje rijdt. En het ja. voertuig zelf accelereert, stuurt en remt. Heet dat spoorwegen, Lex, als ik me er even terug mag mengen? Nee, dat heet geen spoorwegen, want uiteindelijk heb je natuurlijk toch nog steeds de vrijheid om, uh, om in en uit uit het treintje te stappen op het moment dat ah. jij het wilt. En niet dat je op, een, op het moment dat je op een station aankomt. En ga je Lex... vanaf dat moment zelf weer rijden dan? Dan kun je direct weer zelf rijden. Ah. Maar Lex, uh, uh, je, je bent even zwaar bezig om het plezier uit autorijden te, weg te halen, want zo'n auto gaat zelf rijden. Eh, dat betekent dat we eigenlijk... Eh, het maakt ons eigenlijk geen donder meer uit... of we nou in een Volvo of in waar dan ook zitten. Want het ding rijdt toch zelf, of ja. niet? Nou, ik denk dat we... Ik denk, we hebben natuurlijk met z'n allen toch een probleem. Er komen, er komen steeds meer auto's. Nu zijn er op de hele wereld ongeveer 750 miljoen. Ja. In 2050 is de verwachting dat er 2,2 miljard zijn... waarbij het grotendeel deel van deze auto's in de stad rondrijdt... Dus dat kan niet. Dus we moeten toch manieren vinden... om al die auto's in, in de goede banen te leiden. Letterlijk. Daarnaast, en, en daar denk ik dat we met het generatieprobleem komen... is dat er een hele generatie aankomt die autorijden toch iets anders ziet dan onze generatie. Ja. En die, dus laten we zeggen, jeugd... die altijd online willen zijn... die altijd met hun mobiel bezig willen zijn... die altijd contact met iedereen willen hebben... Die moeten we op een, op een manier in de auto krijgen die veilig is voor hun, maar die ook veilig is voor andere weggebruikers. Oké, okay, en hoe doet Volvo dat? Uh, Lex, geef ons een kijkje in de keuken even. Nou, ik denk dat we dat stap voor stap uh, gaan, uh, gaan verwezenlijken. Volgend jaar introduceren wij wat wij noemen met een dure Engelse naam: Traffic Jam Assist. Waardoor je in een in de normale file kunt aansluiten... en de auto waar je in zit... Uh, automatisch de auto volgt... die, die voor je rijdt... zonder dat je daarvoor hoeft te sturen... of, of, of te remmen. Is dat en helemaal nieuw, er, uh, Lex? Eh, sorry, is dat helemaal nieuw, dat systeem? Nou, er, er, zullen, er zullen wel degelijk... concurrenten zijn die hetzelfde systeem... op de markt gaan brengen. Ja. Maar uh, Volvo behoort duidelijk... Uh, duidelijk tot, tot, tot de eerste... waarbij wij... Heel veel gebruik hebben gemaakt van, uh, van, van een project dat we de laatste jaren hebben, hebben uitgevoerd met universiteiten en met ons eigen safety center. Waar we al heel veel, wat wij noemen, platoon-treintje rijden hebben, laten we zeggen, hebben geoefend. En heel veel data hebben, hebben verzameld om dit systeem te kunnen verwezenlijken. Maar, maar Lex, wat, wat is nou het verschil dan met waar we allemaal van lezen met de Google zelfrijdende auto? De Google zelfrijdende auto's, waar, waar Google dus heel veel studies mee doet in Amerika... is, is een auto die eigenlijk helemaal al zelf stuurt. Alles. Dan geef, geef je een commando in en dan rijdt de auto naar de plaats automatisch waar je wil zijn. Ja, maar dat klinkt toch ook interessant als, jij die mensen, als je die mensen beschrijft die jij net gaf... van de jongeren die nu in de auto stappen, die willen helemaal niks meer. Die willen gewoon met de telefoon... Of in ieder geval online zijn. Dan stap je toch thuis in, je drukt je bestemming in en je gaat. Ja. Nou, wij denken, ook, wij denken ook dat het daar naartoe gaat. Uh, alleen zullen er uh, tussendoor een paar stappen genomen moeten worden. En zo'n traffic jam assist is, is de eerste stap. Ja. Of dit binnen vijf jaar zal zijn of binnen tien jaar zal zijn. Dat, dat is een beetje koffiedik kijken. Maar uiteindelijk gaat het daar wel naartoe. Maar het wordt wel saaier, relax. Geef toe. Uh, persoonlijk denk ik niet dat het saaier wordt. Ik denk dat je een juiste combinatie kunt vinden wanneer je zelf rijdt. Want dat zal nooit verdwijnen. Of wanneer er momenten zijn, met name in heel druk stedelijk verkeer... waar je zegt, nu ga ik even iets anders doen in plaats van autorijden. het ja. dus is ja. zal een combinatie worden van, uh, van, van de twee. Oké, okay. oké. Okay. Het project Sartre, hè? zo heet het bij jullie toch, Vol bij, bij Volvo... Um, wat, uh, wat gaan we er binnenkort al van merken? Want de, de, de meeste volgers hebben al dat stop-and-go-infraroodkanon uh, in de grill... En, uh, en, en dat je geen voetgangers meer kunt platrijden, als je dat zou willen. Stel. Stel. Maar uh, de, bedoel, wat is de eerstvolgende wat we gaan, gaan, gaan zien? Nou, de, de, de, de, de, volg, de volgende stappen uh, zullen de, consum, de normale consumenten zien door middel van... Uh, uh, zoals we het volgend jaar introduceren, Traffic Genesis. De elementen, verschillende elementen uit dat project gaan wij er nu uithalen en stap voor stap, uh, stap, voor stap introduceren. Het zachtere project uh, als zich, dat, dat blijft gewoon doorgaan en daar proberen wij zoveel mogelijk uh, ervaring mee op te doen. Oké. Okay. Ah, Lex, hartstikke bedankt. Mag Lex. ik nog één vraag stellen? Ja, nou, nog één vraag van de heer Stolbeck. Ja, Hoed, ja. je, Lex, want het, hij, uh, hij kijkt ja. erbij. Oh, het gaat over geld. Wat gaat het ons kosten, Lex, al deze systemen? Gaan auto's heel veel duurder worden? Nou, uiteindelijk uh, zie ik dit soort systemen niet standaard in de auto's komen. In ieder geval niet de komende, de komende vijf jaar. Oh. Maar op het moment, uh, moment dat we autonoom gaan rijden... Uh, echt uh, met alle geavanceerde techniek gecombineerd... Ja, dan denk ik dat we over een heel nieuw businessmodel praten. Ja. Waar, we, waar we op dit moment nog, uh, nog, nog, nog, weinig, uh, nog weinig concreets over kunnen zeggen. Ik hoop dat we het meemaken. Toch? Ik denk dat wij het uh, allemaal mee zullen maken. Ik denk ja. dat we binnen, binnen tien jaar een toch iets andere manier van autorijden gaan beleven. Dank je wel, Lex Kersenmakers, voor jouw informatie. Uh, Lex Kersenmakers Senior Vice President Product Strategy bij Volvo. Uh, Hendrik, wij te gaan spogen. door met, uh, met nog wat nieuws en dan gaan we naar Jos. Ja, nou laten we even kijken dan naar de Rolls Royce. Dat heeft een nieuw model uitgebracht. Ja. En dat is vanaf vandaag ook in Nederland te koop. Je zegt... Red, als ik het goed uitspreek. Red. Red. Red. Je schrijft het als vrat met een inja tussen. Dat is veel makkelijker. En een achter. Ja, maar als je dat niet zegt, dan is ja, niemand okay. dat. Uh, een fastback. De mooiste auto ter wereld. Kijk, ik wist ja, nee. dat ik jou blij zou maken. Ja, het is ja. zo iets moois, die wagen. Ja. Hij staat overigens, luisteraar, op onze Facebookpagina. We, we twitteren erover. Uh, we, we hebben zelfs een second screen, geloof ik. Uh, Trosautoshow.nl. Ik weet het allemaal weer. Je het maar een mooie auto. Kost wel een paar centen. Daar wilde ik het over hebben. Want mooi is, moet ook betaalbaar zijn. Ja. Nou, dat is het niet. Denk ik, die 6,6 liter, liter V12... kost ja. het lieve sommetje van 360.000 euro. Maar voor een 6,6 liter V12. Van die afmetingen en met die vormen... en die afwerking en die materialen. En die... Wow, man, dat is Wat te dat geef. geef. Te geef. Uit voorraad leverbaar of niet? Ik denk het wel. Ja. Dat wel. Morgen rijden. Ja. En, dan, en dan bestel hem, dames en heren, in two -tone met twee kleuren: bijvoorbeeld donkerbruin met goud, of, of, of, of lichtblauw met donkerblauw of wat het is. Ik Zo weet waar auto. jij vannacht van droomt. Nu al. De, de, de droom over de Rolls-Royce Wraith eh, eh, ligt al even, weer even achter mij. Nee, ik denk dat het terugkomt. <laughs> Oké. Okay. Goed. Hey, we hebben een nieuwe BMW 4-serie. Wat ja, is dat dan weer? Dat is, nou, dat is best geinig. BMW begint ook met zijn nummers de diverse modellen te onderscheiden. Ja. En de 4-serie is de nieuwe naam voor hun coupé. opvolger van de 3-coupé. Blijkbaar is daar reden voor bij BMW om dat te veranderen. 3, 4, 5, 6, dat zal het hey, wel zijn. die heeft het eerder gedaan hè? met de A4 en de, en de A5? Je ziet het steeds meer gebeuren. En ik denk dat ze daarmee toch willen laten zien... dat ze meer modellen hebben dan, ze, dan je zou kunnen denken. Ik denk dat die prijslijsten wat kleiner worden daardoor... meer verscheidenheid Enfin. Okay. Uh, die nieuwkomer die in oktober bij de dealer staat in Nederland... is lager, maar ook langer en breder dan de huidige coupé. Okay. Prijzen nog niet bekend. Nee, zal wel eens september worden. Hè? Ik en denk elkaar. dat wij een week van tevoren een persbericht krijgen dat die prijzen zijn uitgelekt. Allerlaatste nieuwtje voor vandaag. N Toch nog één? Ja. ja, dan houden we ermee op. Ja, Nou, dat, dat is misschien een minder leuk nieuwtje. Zelfs de grote baas van Audi ziet nu het problemen op de Europese automarkt. Oh. De verkoop daalt en hij zegt. het zal voorlopig niet beter worden. Dat is niet mooi. Jos Sanders van Inalfa Roof Systems in Venray. Dat is geen best nieuws voor de toeleverancier die met open daken bezig is. Nee, dat, dat klopt enerzijds. Het is ook niet zozeer een verrassing. Een van de voordelen van ons bedrijf is dat we over de hele wereld georganiseerd zijn. Ook in China en Rusland waar het nog wel muziek zit in de markt. Ja, en, maar ook zelfs in Noord-Amerika. Kijk, Zuid-Korea. Zuid-Korea, ook daar produceren we. Ja. En we zien dat we op dit moment in uh, China met name moeite hebben... om uh, überhaupt uh, onze volumes uh, bij te houden. Dus daar is de groei redelijk extreem. Je bedoelt dat men meer vraagt dan jij ja. kan bouwen? Nou, uiteindelijk bouwen we dat wel natuurlijk. Dus ja, dat ja, komt we, goed. We, we blijven wel Nederlandse handelaren. We blijven Limburger, hè? Um, ja. We zien nog steeds een groei in de Amerikaanse markt... maar de Europese markt uh, stagneert duidelijk. Eerst een vraag die mij uh, enorm boeit is... een Venrise bedrijfje... Wat zo'n positie heeft, een van de marktleiders, wereldniveau, ja. overal uh, actief. Hoe hebben het voor elkaar gekregen? Eh, ik denk dat onze Nederlandse mentaliteit daar een uh, stuk mee te maken heeft. Ja, maar daarmee bouw je geen fabrieken in Korea en China. Nee, dat. Uh, ah, goed. Uh, geld. Laten we eerst maar eens beginnen met uh, onze achtergrond. We waren een uh, hoogwaardig, uh, fijnmechanisch bedrijf. Dus we hebben verstand van wat we, wat we doen. Ik denk dat we een goed product gecreëerd hebben... en dat we er meester in zijn geweest om op de goede momenten te innoveren... en te onderkennen in de markt, en dat is ook waar we erg veel geld aan uitgeven... dat we de goede producten op het goede moment... voor het soort voertuig wat populair is in de markt, paraat hebben. Ik vind het mooi, innovatie. Maar wat is innoveren in Daken? Uh, dat, is, uh, dat is erg breed, dat, is, dat zal je verrassen. Het is niet zoveel anders dan innoveren op voertuigniveau. Het uh, nee? schuifdak is een erg interessant product. Het is erg complex, het zijn veel onderdelen... relatief voor een toegeleverd systeem in de auto-industrie. Maar het is toch pure luxe, het is er een optie, het is er een accessoire... Ja, maar dat is ook precies de sterke kracht, denk ik, op dit moment. Als je uh, luistert naar het verhaal van, uh, van Lex Kersenmaker... en jouw reactie daarop, ja. wat is er dadelijk nog leuk aan het auto rijden... Ja. op het moment dat die chauffeur niet meer hoeft te rijden... Kan die, die, die dak veel... open doen? Precies, kan hij veel actiever, eh, genieten. kan hij naar buiten kijken, door nou, het dag. Hij had nooit een, de ik echt vind nooit dit. In stilgestaan. Nee. Nee. Dus dat is voor ons, kan de toegevoegde waarde creëren. Dus de, de, de fun van het drijven, ik noemde het net al, fijn mechanische constructie. Twintig jaar geleden waren wij hele goede werktuigbouwkundigen. En wij ja. verkochten een schuifdak aan een werktuigbouwkundig geschoolde inkoper en een, een auto-engineer. Ja. Op dit moment benaderen we ons product veel meer vanuit de emotie. Wat is nou de lol? De zon op je hoofd, op dat, spaar, dat ja. uh, spaarzame uurtje zon in Nederland. Vandaar de die wind hele grote haren. daken? Die, die, die, ja, dat is, dat is de een zunderhoef. duidelijke trend. Ze worden steeds groter. Ja. De transparantie in het voert halen de beleving van de van de omgeving van de auto weten waar je bent en hoe meer het voertuig overneemt van het rijden, dat kunnen jij en ik wel niet leuk vinden. Maar dat gaat, daar ben ik het wel eens met kerstmaker. dat gaat gebeuren. Ik, er schiet mij ineens een, een uitspraak in gedachten van de, de, de grote baas van Mercedes bij de introductie van de nieuwe S-klasse. Die ja. zegt van, hè, die, dat ging ook over zelf rijden en dat soort dingen. En die zei van, jongens, de, uh, zit daar niet te zeuren over dat het automatisch rijden minder leuk maakt. Kijk, de, de, de rit als skier, de rit naar boven met de sleeplift is niet leuk. Het, is, het wordt wel leuk als je weer naar beneden skiet. Met andere woorden, de vervelende dingen, ja. de vervelende trajecten, laat dat maar lekker over aan de auto. En dan doe je vervolgens de leuke dingen, doe je wel zelf. Dus, maar in, in, in dat kader kan ik me alles bij voorstellen dat je tijdens dat vervelende traject, of dat gevaarlijke traject. dat je inderdaad lekker naar buiten gaat kijken, het dak open doet, of de entertainment systemen gaat bekijken of wat dan ook. Nooit best stilgestaan. Maar het is eigenlijk. Is jullie kostje gekocht voor de komende nee, decennia? Nou, ja. nou, nou, nou. nou, kostje gekocht nou, nou, nou, nou. is het misschien niet helemaal. Het oh. blijft wel een continue investering in innovatie. Je moet begrijpen wat die consument wil. Ja. Dus ook daar doen we tegenwoordig redelijk veel onderzoek maar, naar. Maar wat wil die consument dan anders dan vijf jaar geleden? Ik begrijp het nog niet. Die wil toch gewoon een dak en die wil blijkbaar naar buiten kijken. Ik heb daar boven weinig behoefte aan hoor, als ik in mijn auto zit. Nee, maar het is ook volgens mij niet zozeer de, de, de behoefte... dat jij naar boven kijkt. Het is meer wat wij naar binnen brengen voor jou... wat je in je omgeving realiseert. Het, de, het veranderende klimaat. Je bent veel bewuster van wat je aan het doen bent... met zoveel transparantie in het voertuig. Ja. En inderdaad, als je op de snelweg rijdt... moet dat ding gewoon dicht zijn. Er moet geen waterlekkage zijn en je wilt geen, geen wind horen. Maar zodra zo je van de snelweg afgaat... en je rijdt over een landelijk weggetje in Zuid-Limburg... in een prachtige omgeving... Ja. zet je dat dak open en je ruikt waar je bent... En met ben je met, autori met de autorijden de bezig. Ja. Dat soort ritjes schijn je heel goed te kunnen doen... met de Volvo V60 plug-in hybrid. En waarom maak ik nou dit ontzettend leuk gevonden bruggetje? Slim. Dat is omdat uh, de firma Van Werven uh, Incorporated... heeft daar onlangs mee gereden. En dat gaan we nu laten horen. Hoor eens. Je hoort alle andere auto's. Je hoort vogeltjes fluiten... Ja, dat kan maar één ding betekenen. Je zit in een elektrische auto. Nee, niet. We zitten in een hybride. De Volvo V60 Hybrid. In samenwerking met Wattenval door Volvo ontwikkeld. En dat is dus eigenlijk... Is dit een... Ja, Nuon. Dit is eigenlijk... Als u al Nuon-lid bent... dan kan u hem op uw eigen stroomnet aansluiten. Ik weet niet of ze dan samen ook iets afspreken. Maar dat is wel mooi. Hybride. Tot 50 kilometer, zegt het Zweedse merk... rijdt hij volledig elektrisch. Als je tenminste je accu bijgeladen hebt... en dat kan je inderdaad doen door hem in te pluggen... of uh, hij rijdt met een motor aan boord... want dat maakt hem dus inderdaad hybride... die dan de uh, elektromotoren aandrijft. Daar komt het eigenlijk op neer. Nee, dit is wel een pinter autootje. Of autootje, het is een V60, dus het is een stationcar. Het is een groot ding. En ook al... Uitverkocht. Tijd doet het goed. Er zit in de 0% bijtenniscategorie. En als u een ZZP'er bent en u voldoet aan de Kia, de Mia, de Pia, Ria, Zia, Tia, Fia en Lia-regels, dan eh, rijdt u eigenlijk voor niks. Dan is hij echt goedkoop. Als u hem gewoon koopt en je maakt niet gebruik van allerlei gezellige fiscale maatregelen, dan betaalt u consumentenprijs duizend euro. Wow. Dat is veel. En stel nou dat u hem niet oplaadt. En zoals we weten gebeurt dat bijna nooit. Mensen die zo'n auto als Lease auto rijden, die hangen hem niet aan de stekker. Ben jij mol? Die gaan gewoon lekker dieselen. En dan rijdt hij 1 op 20. Dat hybride rijden, dat elektrisch rijden, is alleen maar leuk als je zelf denkt van hé. Hey, als ik het nou zachtjes doe, hoor ik een honblaf. Als ik nou even niks doe, dan ben ik die. En daarom hebben ze die diesel ook zo gehorig gemaakt dat het lekker wordt om stil te rijden. Lekkere auto stuurt goed. Ja, het is een Volvo. En Volvo maakt tegenwoordig, jongens, echt auto's die echt wat kunnen. Eigenlijk heel stiekem, als je het goed beschouwt... zijn het karren die in een hoger segment thuis horen dan wat je ervoor betaalt. Want dit kan zich easy meten qua interieur, qua afwerkingsniveau... met BMW, met Audi, met al die merken die ze graag premium noemen. Nou, dus, al met al... Aanschaf hoog. Valt u in die, al die fiscale categorieën interessante auto. Rijdt lekker. Ja, rijdt lekker. Maakt het herrie. Het maakt herrie, heeft u gehoord. Totdat je lekker zachtjes op die hybride gaat. Dat betekent dus veel remmen, want dan laten ze bij. Ja, en dat zijn concepten die mij als autoliefhebber toch gewoon raar voorkomen. Dat je remt om meer energie te krijgen. En dat je geen geluid hebt om naar voren te komen. Ik moet zo wennen. Dan maar liever niet. Kijk, want het spijkert wel weer hoor. Ja, eindelijk zegt hij iets zinnigs over Volvo, die man. Ben jij blij mee, hè? Nou ja, pff, het, het, het lijkt wel of alleen Porsche voor hem bestaat. Ja, ja nu Porsche en Volvo. Ja, ik, mag dat? Dat elektrisch rijden waar hij het ook over heeft. Pi, ook Bas. Bas. Ja. Daar, daar wordt veel over gesproken in deze show. Zijn ja. voor- en tegenstanders. Maar je ziet toch wel dat het concept aanstaat. De BMW i3 een nieuw concept volledig i3 ja. i3 ja. zijn wereldwijd al meer dan 100.000 proeflitten aangevraagd. Er is interesse in dat soort auto's. Met goed helemaal niks. Ik denk het wel. Als er geen interesse is, is... SX4 zou ik ook wel een proefritten willen maken. Ja, maar dat, ik ben ja. geen prospect, hoor. Ik denk dat de BMW-rijders daar anders over denken. Ik he? denk het ook. We gaan het allemaal meemaken. Denk, die I3... Oh, ben jij voorstander? We gaan die het I, meemaken. Die I3, uh, dat is een interessant autootje. En hij, hij ziet eruit. En weet je wat het allermooiste is? Nou, twee dingen. A, zegt BMW, hij is voor stedelijke gebieden. Hm. Briljant, want dat vergeten de andere leveranciers van elektrische auto's erbij te vertellen. Ja. En daarbij hebben ze bij BMW gezien hoe de markt voor vol elektrische auto's in Europa zwaar achterblijft. Terecht overigens, bij de verwachtingen. Terecht. En dus eh, zeiden ze een jaar geleden ineens van... Hé hey, ja, maar wij kunnen ook een motorfietsmotortje achterin leggen, een tweecilindermotortje, die die accu's oplaadt. En ja. Daardoor wordt die i3 een succes. Dus als je goed nadenkt, hebben die concepten toekomst. Niet waar? Dat zeggen we. Eva, vraag. Gorillaglas, zeg jij dat wat? Ja, dat zegt, dat zegt me wel iets. Daar, zijn wij, uh, daar kan ik wel iets over vertellen, omdat er uh, redelijk veel experts uh, heel pers bekend kort, is. Job. Het is het glas wat uh, iedereen nu kent van uh, zijn iPhone. En we hebben een lange termijn ontwikkelplan om automo automobielglas, wat nu 5 mm dik is, te vervangen door 1 mm dik Gorillaglas. Zo. En. Dat is toch een heel mooi vooruitzicht. En het Dat is de innovatie waar jij over sprak. Ja, dan praat je wel over ontwikkeltermijnen van vijf jaar. Het moet uiteindelijk weer kunnen werken in een auto. Maar er zit een nou. potentieel in van 80% gewichtsbesparing. Ah, nee, ik, ik, ik, ik ga afronden, jongens. Ja. Want we zijn er hartstikke doorheen. Uh, uh, tot zover, dus de Tros Auto Show. Dank Jos Sanders van Innova Roof Systems. Uh, je krijgt zo de Tros Auto Show mok van ons. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dat we is we de pas weer terug. En dan gaan we het hebben over Citroën. Een favoriet merk van mij. Um, en we gaan rijden met Jaguar F-Type. Filmpje daarvan staat al op Facebook. Um, zometeen gaan de collega's van Opium hier verder. Nu eerst het uh, NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Dit is radio 1. Nelson Mandela gaat vooruit. Dat meldt een kleinzoon van de oud president van Zuid-Afrika. Volgens hem herstelt Mandela goed van een longinfectie. waarvoor hij eind vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen. Zijn gezondheidstoestand wordt nog steeds omschreven als broos.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 Het cultuurmagazine van de Avro. Live vanaf Oero op Ter Schelling. Hier is Hans Smit. Goedemiddag. Ja, Ik, ik ben hier niet in de, in de stay okay te horen, geloof ik. Maar we zijn echt begonnen, hoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Het is Opium Live vanuit de STOK, okay, zoals ik al zei, op de Schelling... met uitzicht op de Waddenzee, met de schuimkop op het water. Prachtig. Gisteren is het Oerhol Festival hier begonnen. De komende twee uur hoort u uh, theatermakers, acteurs... geluidskunstenaars, muzikanten en wat al niet... namen als klinkende namen, mag ik wel zeggen... als Loes Luca, John Buisman, Mark Verwarmerdam, Jong Gangsters... Aquasi, Pierre Sauvageau, Speelman en Speelman, wie al niet... en dan ligt het vasteland dan uh, zo op het oog en eind weg. Toch bellen we ook nog even met uh, Erik Kort... ...op het Pinkpop Festival in Landgraaf, Zuid-Limburg. En Karel de Roy in Scheveningen. En de 80 seconden die komt speciaal voor ons met de boot naar het eiland toe. En dat het zo waait, dat is vast en zeker te danken... ...aan onze eerste muzikale gasten, de blazers van de Broken Brass Ensemble. Woeie. Ja. ja, straks meer van de hier Uiteraard, eh, langere nummers ook. Wilt u reageren opium.avro.nl of twitter naar hekje opium.avro of hekje Hans Opium. Oerol eh, speelt zich eh, af op tal van locaties op dit prachtige eiland. Eh, centrale punt is het festivalterrein Westerkijn en daar is onze verslaggever Laura Kors. Laura, waar sta je? Ik sta met mijn sta handen met mijn in het handen haar, in haar bij de kassa. Want er is zoveel, op zoveel verschillende locaties. dat ik, ik weet gewoon niet voor welke voorstelling ik nog kaartjes moet kopen. Maar daar is Fee, <laughs> mijn rots in de branding. Jij j, j, j staat hier bij de Help mij Kiezen Service. Ik zoek een, uh, een voorstelling die... Uh, die, die uh, echt gebruik maakt van het eiland van Terschelling waarbij echt het landschap een rol speelt. Nou, dan is een goede voorstelling Zero Crami, dat is een Italiaanse groep en die maakt gebruik van het getij. Dus die spelen echt op het wat en die spelen helemaal met de omgeving. Dus echt een voorstelling die je alleen hier zou kunnen zien. c 0 Grammy, Trattata della Latona Danza, parte prima. Maak het eens af. Ja, ik kan het echt niet afmaken. Het is een hele mooie naam. Laat Bladzijde 69 in het programmaboekje. Laat het meer, Hans. Hello, tot straks, Laura Kors. Opiums, culturele nieuwsoverzicht. Het nieuwsoverzicht van Opium, Big Brother America is watching us. De onthullingen over het afluisternetwerk Prism zorgen in Amerika zelf... voor een fikse toename in de verkoop van het boek 1984 van George Orwell... het wel 1984 van de boekenlijst. In de klassieker houdt de overheid of Big Brother de bevolking... Even, uh, eveneens nauwlettend in de gaten. Onze grote broeder is niet de enige die je ziet. Ik ook. Jij doet je best helemaal niet. Helemaal niet. Big Brother tijdens de gymles in een Nederlands hoorspel naar het boek van Orwell. Minister opstelde van Veiligheid en Justitie, die doet voorlopig geen uitspraak over mogelijke betrokkenheid van Nederlandse geheime diensten. Bij het afluisterschandaal in de Verenigde Staten. Waarschijnlijk is hij te druk met het lezen van het boek. De voorstelling in de basis over het leven van Ruud van Nistelrooy... is gisteravond met een staande ovatie ontvangen. Het stuk werd gemaakt met medewerking van de voetballer zelf. Behalve over zijn succesvolle voetbalcarrière... gaat het ook over zijn jeugd in het Brabantse Jeffen, Die niet altijd even makkelijk was. Zo zegt van Nistelrooy in de theatertrailer dat hij gepest werd... toen hij wegging bij de plaatselijke voetbalclub Nooit gedacht. Ze waren boos dat ik wegging bij Nooit gedacht. Bij griet lagen de kansen en ik kon groeien dat het vervolgens afgereageerd werd op mijn kleine broertje, deed me verdriet. Kortom, drama genoeg. Het stuk wordt uh, gespeeld door de toneelvereniging Geffers Volk, die 25 jaar bestaat. Na afloop van de voorstelling liet Van Nistelrooy weten dat hij bezig is... om te, uh, zich om te scholen tot voetbaltrainer. Het wachten is op Ruud de Musical. Dichter Henk Esther die heeft de prestigieuze C. Budding uh, prijs gekregen... voor zijn bundel Bijgeluiden. Hij kreeg de prijs op het 44ste Poetry International in Rotterdam. De jury prees Bijgeluiden, een bundel, uh, en ik citeer... waarin een rotsblok in de Franse Alpen hetzelfde intrinsieke gewicht heeft... als een compositie van List. een mug, een snelweg... een kerk die rijp is voor de sloop, of tenslotte dagzomende koralen. Kortom, een juryrapport als een gedicht. Ringo Starr die gaat een boek schrijven dat is gebaseerd op Octopus's Garden. Echt recent materiaal kunnen we het niet noemen. Hij had nog wat liggen uit 1969 voor het album Abbey Road. Het idee voor het nummer deed hij op toen hij op de boot van comedian Peter Sellers... fish and chips bestelde en inktvis kreeg. Zo ziet u maar. Inspiratie ligt op straat. Of voor u klaar bij de visboer. I'd like to be under the sea. In an octopus's garden, in the shade... En tot zover het Opium Nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Het, uh, het is weer begonnen, dus hè, de 32e editie van Oerol. Gisteren was de aftrap op dat centrale festivalterrein Westerkijn. De kinderen van het eiland die zongen een openingslied... aangekondigd door festivaldirecteur Joop Mulder. En ook Opium was erbij. 32 jaar geleden ben ik begonnen aan Oerol vanuit de passie en kijk... Hier staat de nieuwe generatie, dit is de leukste oerlopening ooit. Jongelij, doe je best! Hier is mijn huis, hier is mijn school, hier is alles waar ik goed ken. Dit is mijn eiland, dit is waar ik het allerliefste ben. Is het voor jullie als kinderen dat wanneer oerol er is? Hoe is dat? Gewoon ja. oh, leuk, want nou, het is op zich wel gewoon voor ons. Eén avond hoor je van die dronken mannen zo schreeuwen als je in bed ligt. Ja, en het is ook best wel druk op de straat als je naar school fietst. Ja, ja. Nou, maar je raakt er wel gewend aan. Ja. Yeah. Het is zeker weer begonnen. en Ik ben er ook hartstikke blij mee. Het is helemaal te gek om hier te zijn. Hoeveelste editie is het voor u? Nou, Ik zei net, het is van tien jaar. Ik denk het wel. Nega, tien jaar. Ja, ja, ja. Wat is er nou eigenlijk zo leuk aan Oerol voor degene die er nog nooit zijn geweest? Het eiland zelf. De natuur. De stranden, de duinen, tegelijkertijd is er heel veel keuze op het gebied van uh, theater, muziek en, en, en dat is geweldig. Ja. Wat is er nou het minste leuk aan uw rol? Nou, ik, maar, ik weet het wel van vroeger, waar ik een bloedhekel aan had en ook aan andere overliet, was dat staan in de rijen om heel vroeg om zes uur of half zes uit de bed te gaan en dan uh, kaartjes te jagen. U uh, besteedde dat ook uit aan anderen? Ja. Aan wie dan, aan u? Ja, onder andere als je als, als, als, als laatste erbij kwam, dan kon je de, in de rij gaan staan, dan kon je op het weiland gaan wachten. Dus uh, dat heb ik een keer moeten doen. Voor hem onder andere. <laughs> dan zeiden wij gewoon, ja, als je voor het eerst meegaat, dan ben jij degene die in de, in de wei gaat staan om alles in de ochtend. Heel gemeen, maar zo werkt het wel. Ja. Heerlijk, voor de zoveelste keer. Geweldig. Hoeveelste keer? Nou, ik denk wel de twintigste keer. Wat is nou zo leuk aan? Nou, de, de ongedwongenheid, uh, toch een bepaald slag mensen. De Welk, slag? Welk slag? Ja, gewoon leuk. Ja, een beetje ja, uh, ons soort mensen. U, u heeft een Noordfeestvlies uh, vlies aan en, oh ja. en, en wandelschoenen. Ik was al voor de radio. Nee, dat nee. mag je niet zeggen. Maar, dat moet... dat, maar het is wel dat is een popul is... populaire dracht, hè? wandelschoenen ja. en vliezen. Nou ja, dat ja. is ook omdat In je de heel dag op... Is. Ja. En op de fiets en het hele eiland af fietsen. Wat dacht je? Windkracht 9 was het gisteren. Dus dat is... Het is wel gewoon zo praktisch, zeg maar. Het is gewoon praktisch, ja. ja. ja. klaar en goede regenkleding, dan kom je oerel wel door. Het is... Ja, kaplaarzen die... Uh... Die doen het er wel, dus die zijn heel belangrijk. Uh, ik vraag me af, Marilie van Rongen, wat heb jij nu aan? Uh, je bent de zakelijke leider van de Oerol. Dus... Ja, nee, ik heb mijn koubolaars en mijn mooie legging en een jurkje aan hoor. Dus uh, iedereen doet de Oerol op zijn eigen manier. Ja, dit is radio, heel fijn. Bert Jonker, ondernemer uh, van het eiland ook zelf, of niet? Nee, niet van het eiland, van het vasteland. Oké, okay, ik ga jullie even introduceren, want gisteren begonnen ze dus, Oerol. Uh, het festival is een uh, niet meer weg te denken onderdeel van de culturele kalender. En toch blijft het spannend om het uh, financieel rond te krijgen elk jaar. Hoewel Oerol uh, nog wel op subsidie die mag rekenen um, is het ook ook, ook uh, Oero, moet, moet het net minder doen dan in vorige jaren Maralie. Zeker. Maar even om te beginnen, wat, wat kost Oerel eigenlijk? ook kost dit jaar 3,9 miljoen euro. Zo, ja. dat is een hoop geld, hè? Ja, dat is 300.000 euro, minder dan vorig jaar, dus ik ben heel blij. Oh. Nee, <laughs> dat klinkt, nee, dat, dat klinkt, als, tuurlijk, dat klinkt ja. als een hele hoop geld, ja, maar als je gaat, gaat uh, afzetten tegen gaat het allemaal, anderen... Waar gaat het allemaal heen? Waar gaat het geld naartoe? Nou, naar heel veel artiesten. Mm -hmm. uh, de kaartinkomsten gaan voor 80% direct naar de artiest toe. Uh, dus dat, dat zien wij niet, dat gaat meteen uh, door daar naartoe. Daar waar het naartoe hoort te gaan ook, mm -hmm. trouwens. Ja. Uh, en verder bouwen wij hier een hele grote schouwburg, eigenlijk. Uh, we laten meer voorstellingen zien dan een gemiddelde schouwburg in een heel jaar. Alleen moet elk hekje en alles uh, wat uh, iedereen verzint... moet van de wal komen. Ja, dat gaat, dat gaat heel ver. Hè? Want, uh, ja. Ik was gisteren op, op, een, op een speelplaats van een middelbare school. Dat noem je geen speelplaats, noem je een handplek. Ja. Een schoolplein. Okay. Heel goed. Uh, en daar staat ook een, totaal, een complete tribune. Ook ja. dat soort dingen allemaal. Ja. Het moet allemaal, moet allemaal hier naartoe komen. Aangevoerd worden. Ja. En dat kost natuurlijk een hoop geld. Ja. Ja. Behalve subsidie, want daar wil ik het straks over hebben. Waar komt het geld dat je nodig hebt? Waar komt dat vandaan? Behalve de subsidie nou, bij de mensen zelf, gewoon het publiek. Dus het publiek is voor ons heel erg belangrijk. Ja. En, uh, uh, en ook bij de ondernemers van dit eiland bijvoorbeeld die bijdragen. We hebben een hele uh, goede vriendenstichting uh, met 10.000 vrienden. Die hebben we net, uh, de laatste 10.000 hebben we net verwelkomd. Dus dat zijn uh, heel veel particulieren die vooral investeren in Oero. De laatste 10.000 vrienden van Oero? Ja, de laatste 10.000 is net binnen. Ja. Zeg maar. Ja, maar dat zijn uh, dan betalende, betalende vrienden? Betalende vrienden, ja, die extra gaan ja. doneren om dit festival elk jaar mogelijk te maken. Wat krijgen ze daarvoor terug? Nou, daar krijgen ze voor terug dat ze voorrang krijgen bij de verkoop voor die kaarten. Dus die, wat je net hoorde in de reportage, veel ja. mensen willen dat graag voorkomen. Ja, ja. En die kunnen dan een week ja. eerder kaarten bestellen. Ja. Is, is Bert Jonker ook vriend van Oeroen? Ja, ik ben uh, drie keer vriend van Oerol. Drie keer zelfs? Ja. Hoe, hoe, wat, bete de, wat betekent dat je drie keer de bijdrage. Betaalt? Ja, drie keer de bijdrage. Ja. Ja, Klopt. Een hele dikke vriend is dat. He? Een hele dikke vriend, hè? Ja, moet je koesteren. Ja, die moet je zeiden, koesteren. Ja. Maar ik denk, daarom is de Oerol ook zo groot geworden, omdat het zijn vrienden koestert. Ja. En ook omdat het, Ja, het kost misschien 3,9 miljoen, maar het levert de regio en het eiland vele miljoenen meer op. Is het zo dat voor, de, de, voor Terschelling uh, Oerol economisch het hoogtepunt van het jaar is? Of, of mag je dat niet zeggen? Ja. ja? Dan kan je ronduit, nou, vooral als je het hebt over horeca, accommodaties, eh, fietsenverhuurders... dan kan je zeggen dat dat absoluut de drukste tien van het jaar zijn hier op de Schelling. Mm -hmm. ja. Voor een ondernemer uit Friesland, wat is, ja, wat is er interessant aan Oerul? Aan, aan nou, voor een ondernemer, kijk, allereerst denk ik dat het gewoon belangrijk is... dat je, ja, dat je verliefd wordt op zo'n festival... En uh, ik, uh, ik heb hier ooit eens dus op de zevenschool gestudeerd. Aha. En daarmee ben ik in aanraking gekomen met het festival. En eigenlijk nooit meer losgelaten. En wij komen nu al uh, 23 jaar met een vaste groep vrienden hier naartoe. Mm -hmm. En uh, ja, op een gegeven moment uh, hoorden we toch ook dat uh, de subsidiekraan een beetje dichtgedraaid werd. Ja. Nou, en dan hoor je dat uh, zo'n uh, ja, atelier Ouro misschien wel zijn stok zou kunnen blijven van geld. Dat is een werkplaats voor beginnende theatermakers. Ja, ja, ja. en dat, uh, nou, dat vond ik toch bijzonder jammer. En er kwam 150.000 euro subsidie minder. En dan ga je toch eens nadenken van ja, frek, hoe kun je dat opvangen? En ja, een beetje het ondernemerszin. En ik heb Maralie opgebeld en gezegd van nou, wat zou je ervan vinden om zo'n ondernemersclub op te zetten? Nou, op zich uh, staat dat wel een beetje apart, natuurlijk. Ondernemers uh, ja. in zo'n cultureel festival. Ja, dat is heel bijzonder, ja. Uh, maar het is, uh, het is gelukt. Uh, we zijn van wal gestoken en uh, we zijn het aan het opzetten. Ja, en dat... we hebben inmiddels 23 leden. Ja, De, en, en wat. wat, wat... Wat is de bedoeling? Ik bedoel, behalve dan dat je dus geld levert. Moet je, wil je daar ook iets voor terugzien? Want je bent ondernemer, nou, toch? Kijk, de bedoeling is dat wij uiteindelijk 100 leden hebben. Daarmee kunnen we dan 150.000 euro bijdragen. Uh -huh. En dan hebben wij ja, toch een, een substantiële bijdrage kunnen leveren aan Atelier Oerol. Ja. Dus dat is mooi. En wat we voor terug willen hebben, kijk, ondernemers die willen graag verbinden... en elkaar leren kennen uh -huh. en dergelijke. En netwerken. En netwerken. En uh, nou, dat uh, theater wat we hier hebben... en uh, als we nou twee keer per jaar buiten een ook eens even keer gezellig bij elkaar kunnen komen... Uh, let wel, het is niet CEO-waardig. Want we gaan gewoon met onze poten uh, in de klei staan, ja. in het Waddenklei. En als we dan nog mogen genieten van de vruchten die de zee ons ja. aanbiedt... Ja. een grote makreel of wat dan ook, zal het heel <laughs> lekker zijn. Ja, sommige ondernemers die gaan naar Davos, jij gaat naar Schelling. Dat is een beetje het verschil. Ja. ja maar dat is ook groot. Ja. ja. En wat, wat, wat heeft het festival eraan, aan deze, aan deze mannen? Los nog van dat het financieel heel belangrijk mm -hmm. voor ons... is het een manier om mensen persoonlijk weer te ontmoeten. Ik, wij geloven er heel erg in bij Oerel, dat we door mensen te ontmoeten zelf ook weer verder gaan. En uh, wat leuk is, is dat deze club blijft klein. Hè, maximaal 100. Waarom uh, eigenlijk? Rondom eigenlijk nou ja, het groter vooral maat. omdat we het persoonlijk willen houden. Kijk, we willen die mensen ook de juiste aandacht geven. En dat mm -hmm. kunnen we als die groep een bepaalde maat heeft. Een ja, gemiddelde Nederlander heeft 400 vrienden op Facebook. Ik noem maar wat. Dus. Ja, we hebben er ook 10.000 vrienden. Maar dit zijn de ondernemersclubleden. Ja. Dat is weer een andere groep. En ik wil ze echt in contact brengen persoonlijk met die makers... die. Te steunen. Hmm. Dat zijn er hopelijk zeven. En nou, met de honderd en met zeven makers kan je net nog een goed lekker gesprek voeren. En makreel roken ergens op het wat. En, dus dat is een goede groep. Ja. Laten we daar vooral mee beginnen. En uh, leven liever honderd goede vrienden dan duizenden van die halve. Ja. Dat is een mooie, mooie afsluiting, vind ik dat. Dank jullie wel dat jullie er waren. Nog een heel fijn festival gewenst en een goed festival, financieel goed festival, mag ik hopen. Toch? Dat hoop ik ook. Dank ja. Goed. Dank jullie wel. Marie van Ronge en Bert Jonker waren dat. Ja, ze waren gisteren de, de opening van de Urol 2013 op het Westenkeijnterein. Muziek uit alle windstreken, traditionele New Orleans Brass Muziek... met hip-hop, balkan, funk, blues en fanfare. En toch gewoon uit Friesland met de nieuwe single Big Chief... de Broken Brass Ensemble. Oh. een Brass Ensemble. En straks horen we ze nog een keer hier in Opium vanuit de Steehoeké op Terschelling. Nederland is het land van uh, de open gordijnen, waardoor je bij iedereen naar binnen kan kijken. Hier op Terschelling krijgen Oero bezoekers de kans hun nieuwsgierigheid... naar het leven van anderen nog iets verder te bevredigen. Lieke Benners die voert namelijk de theaterwandeling Gluren Op... die uh, dwars door de huizen en de levens van vier Terschellingers voert... Arjen Cupido is een van die bewoners die er zijn huis voor openstelde. Hij zit hier aan tafel samen met, met Lieke. Fijn dat jullie er zijn. Allebei. Je bent vanmorgen begonnen, hè? Eerste voorstelling. Ja, klopt. Vanmorgen hadden we gelijk de vuurdoop, want het uh, regende enorm. Ja. Dus uh, overal werden de jas vandaan getrokken en alles werd, uh, werd nog eens uh, extra getest. Het was heel spannend, maar het ging gelukkig heel goed. Het ging goed, ja. ja, ja. Maar vanavond wel dweilen, Arjen, want uh, al die modder, modderpoot op je, op je vloer. Oh, ze hebben een stukje vloerbedekking ingelegd, dus het uh, oh, gaat er straks wel dat uit. Dat is aardig. Ja, nee, maar, gaat goed. Ja. Maar waarom waarom wilde je dat zo graag? Waarom wilde je uh, bij mensen in huis uh, kijken? Ja, ik wil eigenlijk altijd steeds een stukje verder gaan. Ik wil altijd kijken hoe ver kan ik gaan. En... Uh, het, het idee van uh, gluren in het leven van anderen is ontstaan inderdaad... dat ik vroeger met mijn vader uh, door de straat liep en uh, naar binnen keek... Uh, in huizen. En ik had gewoon een soort droom dat ik daar dan ook eens uh, echt naar binnen wilde gaan. En uh, ja, dat, dat heb ik met gluren eigenlijk uh, gemaakt nu. Ja, het is een beetje zoals wanneer je in een kasteel uh, achter de rood-witte uh, linten moet blijven, terwijl je weet dat die stoelen die daar staan ook gewoon gebruikt worden. Dat, dat idee is te beetje. Ja, nou, in dit geval worden ze ook gebruikt natuurlijk. In een kasteel mm -hmm. zijn de mensen of overleden of, ja. uh, uh, of ze... Ja, de, het is al lang niet meer in gebruik, maar in dit, op dit moment is het gewoon wel gebruik waar je gaat kijken ook. Dus heel af en toe staat er nog gewoon een, een bord... Uh, waar eten heeft gezeten, is een bewoner vergeten weg te pakken, nou, dat laat ik gewoon staan. Dat vind ik ja. namelijk fantastisch. ADN, ben je nu voor zolang als het project duurt je huis kwijt? Ja, daar zit er ongeveer wel in. Joh. Ja. Ik ben locatiemanager op de Westen KM. Dat toch druk genoeg. Nee, ik ben, ik ben het toch niet. Dus wat dat betreft. <lacht> maar vanmorgen mocht ik voor het eerst uitslapen. En toen om tien uur denk ik, hey, ik moet weg. Ja, mijn vrouw die was aan het werk. Ik ging allemaal stemmen. Ik denk, oh, dat is ook zo. Ja. Dus nog, nou ja, dan, ja, je krijgt 2000 mensen in je huis ja, eigenlijk. Dus uh, komen in je piano beneden. Thuis in, deze, de, in de kamer. Ja. Wat, wat, wat zien ze in jouw huis? Uh, ze komen bij ons achterin. En uh, ja, ze komen gewoon in de kamer. Dus de, de achter en de kamer is gewoon eigenlijk een beetje. En mogen ze dan overal lopen of? Nee, de kamer en uh, nee, want anders houdt het. En, ja, dan wil je helemaal gek dingen. Ja, ja. Nou, bij, bij Arjen thuis, uh, uh, Arjen heeft gewoon heel veel objecten in zijn kamer staan. Hij heeft een prachtig huis. Met ontzettend veel uh, dingetjes. En wij hebben op een gegeven moment bedacht om alle dingetjes te benoemen. Dus in het hele huis staan blokjes met kaartjes en alles, elk object is uh, benoemd. Dus en... ze, heeft, ze, heeft echt, ze heeft er echt een museum van gemaakt. Ja, ze heeft 300 bordjes gemaakt. We durven ook nergens meer aan te komen, want als we dit verzetten <lacht> dan klopt het bordje niet meer. Dus uh, we komen nergens aan. Nee, het is fantastisch, het is prachtig. Ja, ja. Ja. Uh, um, uh, je zegt je, je wil altijd verder gaan. Zijn, zijn er projecten waar, waar, waarvan je zegt: ja, ik weet eigenlijk dat ik het niet kan uh, realiseren? Of dat mensen dan zeggen: ja, Lieke, nou moet het ophouden liggen er dit plannen met, met anderen? Nou ja, ik moet zeggen, ik heb al een keer een, een, een voorstelling gemaakt... in een klooster van een contemplatieve orde. Uh, en die zusters kwamen eigenlijk nooit naar buiten. Uh, daar heb ik een voorstelling in gemaakt. En ik heb zelf de voorstelling ook aan hun laten zien. Dus toen dacht ik van, ja, dan moet dit eigenlijk ook al kunnen. Maar de organisatie in eerste instantie van oer had zoiets van... ja, ik weet niet of je die mensen gaat vinden. Of mm -hmm. je vier mensen gaat vinden die zeggen... nou, is goed, laat er maar 1500 mensen... tijdens een festival door mijn huis banjeren. Ja. En het is ja, echt fantastisch dat deze bewoners in Horen, deze vier bewoners, hebben gezegd... Ja, kom maar. Ja, want, ik neem aan dat de gemiddelde bewoner van Ter Ja, die vindt dat oerol allemaal wel leuk en aardig. Maar niet in my backyard, zo gezegd. Nee, nou, het was eigenlijk ook een beetje een weddenschappelijke. Die was op kantoor geweest en die zei op kantoor dat red je nooit een keer. En Kees Swier, dat is nu mijn zwager, sinds anderhalf jaar. Dus die zei, nou, wedden van wel. Ik heb gewoon vier huizen... Dat heeft wel een beetje tijd gekost, maar uh, die fles wijn heb ik te pakken. Ja. Ja, ja, ja. Oh ja, dat klopt, ja. dat krijg je nog. Ja, ja, ja, ja. ja, ja goed, het uh, staat genoteerd. hij staat hier nog. Ja, hij staat hier nog. Ja, ja, ja. ja, precies. Ja, uh, en en uh, wat, wat voor argument heb je gebruikt om tegen die mensen te zeggen... van jullie moeten het doen, behalve die fles wijn dan? Nou, ja, dat wil ik eigenlijk niet meer. Gewoon een bakje koffie en uh, vragen van... je moet natuurlijk wel een huis uitkiezen, weet je wel, waar je de helft van af kan sluiten. Mm -hmm. ja, anders Tien dagen je huis weg, dat, dat is gewoon onmogelijk. Yeah. Dus uh, ik heb eigenlijk gewoon huizen gepakt, zeg maar, waar Lieke zeg maar, een deur kan dichtdoen... en dat je gewoon een derde of een half huis hebt. Mm -hmm. En dat is gelukt. Yeah. Dus dat... Ik, ik zei het overigens wel, van dat de gemiddelde Terschellinger vindt dat we allemaal gedoe, dat Orel. Is dat eigenlijk zo? Nou, ik denk uh, 90% vindt het fantastisch... en 10% denk ik, uh, die zegt van, oh, blij dat het weer over is. Yeah. Maar ik weet zeker, 90% van de eilanders, uh, we leven er ook van. Ja. Iedereen wordt er beter van. Echt, iedereen. Het mooiste is, uh, Lieke, je, hebt, je hebt ook zelfs een treintje rijden... tussen de verschillende huizen. Ja, we rijden 16 keer per dag heen en weer de Horen... Uh, ik ben benieuwd hoe mensen het uh, na tien dagen vinden. Uh, nu zwaait nog iedereen en kijkt iedereen heel blij. <laughs> maar moet ik me dat echt voorstellen als een treintje zoals je door, door uh, Disneyland hebt uh, rijden? Ja, uh, of een Ja, want mijn gezelschap uh, Hoog Fronten. Wij komen eigenlijk uh, uit uh, Maastricht. En deze voorstelling is een co met Cultura Nova uit Heerlijk. Het treintje is uit maastricht rijden of? Zoiets, ja. We hebben echt, uh, het hier overgezet uh, met de boot. En uh, we hebben het van West met Gevaar voor Eigen Leven naar Oost gebracht. Uh, met de 20 km per uur. En het rijdt nu uh, voorlopig rond. Mm. Aan het einde van het project uh, worden de bewoners, of de, nee, worden de bezoekers geconfronteerd met de bewoners. Ja. Ze zien dan de bewoners die naar ze kijken. Ja, het is eigenlijk wel op de video. bedoeling dat je inderdaad, als je gaat als gluren op pad, je krijgt ook een petje op met gluren. Dus je staat echt te kijken uh, in het hele dorp. Uh, je wordt bestempeld als het ware. Je gaat door al die huizen en uiteindelijk kom je dus ook in een ruimte waar uh, ik de bewoners heb gefilmd. En dat de bewoners weer kijken naar de mensen die net in hun huis gegluurd hebben. Mm -hmm. Dus het draait zich om. Ja. En zie, zie jij gluren als iets positiefs of iets negatiefs? Ik zie het wel als positief, want uiteindelijk is gluren toch naar jezelf kijken. Je vergelijkt het, uh, je, je, gaat eigenlijk, uh, ja, je gaat het met jezelf vergelijken. En het zegt iets over jou, veel meer dan over degene bij wie je kijkt. Mm -hmm. Dus de mensen die, die meegaan, die weten hoe, ze, hoe jij over ze denkt? Nou, hoe ze over zichzelf denken ja, eigenlijk. Ja. Mooi, ja. Vind jij gluren iets positiefs of iets negatiefs, Arjen? Nee, ik vind het wel positief. Ik bedoel, gisteren op de Westerkaan, toen dus zei ze al hey, Arjen... en dan denk ik, hey, volgens mij heb ik jou nog nooit gezien. <laughs> maar, maar, maar ze hadden mij dus wel gezien in mijn huis. Ik ben in je huis geweest, het was fantastisch. Nou, ja, en ik, het, nou, ik denk dat dat het hele festival zo doorgaat. Ja, ja. Het was ook wel zo dat Arjen in het begin zei, toen ik het uitlegde... zei hij, ja maar gluren, wat, wat vind je daar nou aan? Dus hij had, had zelf, en toen uh, Esther, een vrouw, die zei, ja, gluren, dat is hartstikke leuk. <laughs> dus, het ja, het verschilt ook, zeg maar, qua persoonlijkheid. Ook. Ja, ik het is niet zo. Ik denk, nou ja, als ik nou bij jou thuis kom, denk nou ja, het is prima. Maar dan denk ik, ja, daar ga ik geen 15 euro voor betalen. Nee. Nee. Maar goed, nu uh, snap ik het wel. Het is gewoon echt een hele mooie voorstelling. Okay. Dus, uh, wat dat betreft, uh, goed. helemaal goed. Te zien op Oerol tot volgende week zondag. Gluren bij Arjen en bij drie andere bewoners. Dank jullie wel dat jullie er waren. Dank wel. Eh, tot zover dit eerste half uur van uh, Opium. Straks zijn we er weer uiteraard. Um, dan uh, gaan we praten, uh, ga ik praten met Loes Luca onder andere en John Buisman. over hun voorstelling Schietend Rosa. Verder uh, theatermakers Annergie De Vocht, Lotte Bos en Marius Mensink... over de voorstelling The New Rambo Generation. Voor theaterrescent van de telegraaf Marco Weijers over hoogtepunten van Oerol. En uh, bellen we ook nog met Zuid-Limburg met Erik Horton die op pinpop staat. En uiteraard muziek straks nog een keer van, als oh, ze zijn even weg, de Broken Brass Ensemble. En van Speelman en Speelman, dat alles na het journaal van drie uur tot zo. Met vervolg van Opium.